In Afghanistan zijn zeker zes NAVO-militairen omgekomen door een bermbom. Details over de aanslag en de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Door de aanslag stijgt het aantal NAVO-doden van afgelopen weekend tot acht. Het Franse nationale voetbal-elftal heeft een nieuwe coach. Het is oud-international Didier Deschamps, die de afgelopen drie jaar trainer was van Olympique Marseille. Met die club won hij in 2010 de landstitel. Als bondscoach is hij de opvolger van Laurent Blanc. Die vertrok na het EK, waar Frankrijk in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Als speler haalde de nieuwe coach Deschamps met Frankrijk de Europese en de wereldtitel.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 So Everybody To get away Cause...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 Before I go Moving on Before I got away She gave me an inch of fuel burning my tongue And so I left her this song Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, laat gaan, Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Als je me mist, me I'm my That body is a private show Stays right here, pri private show I like a mundane, Cause I'm at high pain Tolerance problems up When it's champagne My life come my humble Then we hit fame with you Girl, we insane Hey, I you are.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 De algemene dienstplicht in Israël gaat binnenkort ook gelden voor ultra-orthodoxe joden. Regeringspartij Likud stemt in met een plan om dat te regelen. Coalitiepartner Kadima dreigt met een kabinetscrisis als het plan niet door zou gaan. Het Israëlische Hoogrechtshof bepaalde eerder dat de uitzondering van streng religieuze joden tegen de grondwet is. In Israël moet iedereen, mannen en vrouwen, meerdere jaren in militaire dienst. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 tot een uitzondering voor ultra-orthodoxe joden. Zij zijn de bestudering van de Torah als hun beroep en vinden dat ze daarom geen dienstplicht kunnen doen. De ultra-orthodoxe joden vormen zo'n 10% van de bevolking van Israël. Hun aandeel groeit snel. In Oost-Afghanistan heeft een bermbom het leven gekost aan zes Amerikaanse NAVO-militairen. Daarmee komt het aantal NAVO-doden van afgelopen weekend in Afghanistan op acht. Details over de aanslag zijn niet bekendgemaakt. Dit weekend werden verschillende aanslagen met bermbommen gepleegd in het zuiden van Afghanistan. Daarbij kwamen één NAVO-militair en zeker 24 Afghaanse burgers en politieagenten om het leven. De achtste navo dode viel ook in het zuiden bij een aanval door opstandelingen. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden.